Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. In Charlene opgepakt die vorige maand na een gijzelingsactie wisten te ontsnappen. Het duo gijzelde in de gevangenis van Aarle, twee cipiers die zwaar gewond raakten. De voordeelden werden volgens deze media onafhankelijk van elkaar aangehouden. Het incident in de gevangenis van Aarle leidde tot een staking van bewakingspersoneel in België. Volgens de Cipiers is het slecht gesteld met de veiligheid in de gevangenissen. Na nog twee ontsnappingspogingen in andere gevangenissen belooft de minister Turtleboom van Justitie extra geld voor metaaldetectors en nieuwe gevangenissen. PVV-leider Wilders vindt dat premier Rutte als een wilde bras om zich heen slaat Wilders reageert met een sms op Rutte's uitspraak bij Pauw en Witteman Dat een stem op de PVV een verloren stem is Tijdens het katshuisoverleg zei Rutte verder dat hij gemotiveerd is Om de PVV af te breken tot de laatste zetel Wilders reageert daarop nu met wat een arrogantie Dat zal hem niet lukken een rechtbank in Chicago heeft een 31-jarige man schuldig bevonden aan de moord op drie familieleden van zangeres en actrice Jennifer Hudson. De dader was getrouwd met een zus van de actrice. In 2008 schoot hij Hudson's moeder en broer dood. Drie dagen later werd ook een zevenjarig neefje dood teruggevonden. De zaak kreeg in Amerikaanse media veel aandacht.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 Het is vandaag precies twee jaar geleden dat een vliegtuig van Afrika Airways neerstortte bij Tripoli. Er vielen 103 doden, onder wie 70 Nederlanders. Het weer, bewolking en zon wisselen elkaar af. Lokaal is er kans op een bui. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files en er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar natuurlijk kunnen die wel plaatsvinden, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt tot zover de verkeers zit.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 Op vijf uur morgens is het hele stil al in de weer. Ze gaan naar Spaartio's en pa die zegt dat het verkeer. Mama zegt dat er man en oude zij, ze is. En dan roept zij uit, nou kind, de zee ze is hier zo fris. Ze placht het tilt met vrede, ze weer haar vader op, gewoon. Maar potlo roept ze gil. de zee zit in mijn ogen we gaan zand Ja, lieve luisteraars, u hoorde natuurlijk de herkenningsmelodie van uh, Tante Leen. We gaan naar Zandvoort al aan de zee. Hartelijk welkom in dit uurtje, ZFM Oud Zandvoort. En uh, we hebben een hele bijzondere gast, namelijk uh, pastoor Dick Duivis. Lieve mensen, welkom in Zandvoort, in de regio, maar ook verder buiten. Ik weet dat er ook mensen uit Canada op dit moment aan het luisteren zijn. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. Het is buiten nu een beetje bewolkt, maar het is aangenaam weer om door Zandvoort heen te flaneren en er gebeurt die van alles. Goed, dat is de inleiding. Wij praten met uh, Pastor Dick Duivis. En ja, ik zit meteen met de eerste vraag: Pastor met één O of is het Pastoor met twee O's? Welkom, Dick Duivis. Wat is het verschil tussen Pastor en Pastoor? Uh, ja, ook van mijn kant allereerst. Uh, goedemiddag, uh, Pieter, <laughs> en goedemiddag, Zandvoort. En zelfs Canada begrijp ik nu. Uh, pastoor en Pastor. En het is inderdaad zo dat ik hier in Zandvoort uh, nooit uh, pastoor genoemd ben. Daar heb ik ook nooit naar gesolliciteerd, zal ik maar zeggen, maar naar je die bent titel. Het wel ik pastor. ben het officieel wel. Ja. Nou, Misschien heel kort de geschiedenis van de pastor en de pastoor. De, de pastor is een meer algemene term. Het is eigenlijk een Latijns woord. betekent herder. En uh, gebruikt voor iedereen die pastoraal werk doet. En dat kan op veel allerlei terreinen zijn. In een parochie, zoals ik, uh, in een ziekenhuis, in een gevangenis, uh, uh, bij defensie, bij de marine uh, onderwijs. Dan ben je dus een ziekenhuispastor, gevangenispastor, of ik, zoals wij dan onderling zeggen, een, een wijkpastor. Zoals je wijkzuster hebt, heb je ook de wijkpastor. Uh, de pastoor, dat, dat is eigenlijk de hoofd van het parochiebestuur. Hè? En dat ben ik dan formeel ook. Maar aan het woord pastoor, in mijn tijd, uh, daar, ja, daar zat een luchtje aan, zou ik maar zeggen, uh, je kon echt de pastoor zijn. En dan... Uh, nou ja, dat zat iets in van... Uh, dat was de baas van spul. Uh, voor alles moest je bij de pastoor zijn. Hè. Dat, dat waren de, de, de, de prominente mensen. Ook in, in, een, in, een, in een gemeente soms. De pastoor, de dominee en, en de burgemeester. Nou ja, die hadden het voor het zeggen. Maar nou, die tijd is natuurlijk al ver achter ons. Maar... Aan het woord zat dat luchtje nog wel een beetje. Eh, dus, eh. En bovendien werkten ook... Ik was ook gewend om te werken in een team. Niet zozeer dat er een de één dan de baas was. Maar je was met elkaar een team van pastoren. Pastoraal werkers. Eh, er kwamen ook eh, vrouwen bij. Ook niet-priesters. Eh, die toch eh, gezamenlijk verantwoordelijkheid hadden over het pastorale werk. En... Eh, nou, ik herinner me nog wel de tijd van vroeger. Eh, dat in een parochie kapelaars waren. En op een gegeven moment zaten ze toch allemaal een beetje te verlassen. tot ze ook ergens pastoor werden in een, in een parochie. En als je heel lang kapelaan bleef. Nou ja, dan is het ook geen, uh, geen aanbeveling voor een parochie. Dus, dus ik bedoel, maar er zat gewoon een, een, een soort uh, ja, nevenluchtje aan aan de titel. De pastoor. En we hebben een tijd die uh, ja, ook wel wat achter ons is, denk ik. Dus ik ben hier altijd de pastor geweest. Maar officieel, formeel, ja. Oké, dan moet ik je aanspreken met pastor of mag ik zeggen Dick Duif Mag allebei. Dick, even, we gaan bij het begin beginnen. Je bent geboren in 1942. Ja, in een van de zwaarste winters, 1942 was dat, ja. Hoe komt het dat je er zo jong uitziet? Dank Dankje, dank je. Wat doe je daar Ja, op? dat weet ik ook niet. Ja, ja dat, dat, dat is gegeven. Ongelooflijk. Ik weet het niet. Is het echt zo erg? Ja. ja? ja. Alsof je veel kunnen nou, we ondergaan. <laughs> nou, volgende vraag. Geboren in Langendijk. Eh, vertel even, waar ligt Langendijk precies? Langendijk, ja, nou precies nog. Ik ben geboren in noord Zo. Zo. Ja, Er is een liedje over, hè? Van Dirk Witte. Ik heb je voor het eerst ontmoet in het land van noord Dat was een, een van de toppers in die jaren maar 30 hoe, geloof ik. Hoe zag de familie eruit? Uh, nou, even Lange Dijk. Lange ja. Dijk was bekend, uh, ook wel bekend als het Rijk der Duizend eilanden. Een uh, tuinbouwgebied, grove tuinbouw, Kool. Ik kom dus letterlijk uit de Kool, zou je kunnen zeggen. Uh, eerste aardappelen kwamen altijd uit Langendijk. Die werden aangevoerd op de veiling. We hadden de oudste veiling van Europa. In Broek op Langendijk. Bestaat nog. een veiling waar je in kunt varen. Nou, en uh, ik kom uit een gezin ook van tuinders. Mijn vader was ook uh, tuinder. Maar had niet zozeer uh, akkerbloed, zal ik maar zeggen. Hij was wel vooruitstrevend ook in, het, uh, in, in, in wat er geteeld werd en zo. Maar toch had meer. Uh, het bestuurlijke, de administratieve kant. Uh, had, uh, had eigenlijk meer zijn, uh, zijn ziel. En wij hadden bij ons thuis vroeger ook. wat toen heette de Boerenleenbank. En mijn vader was kassier van de Boerenleenbank. Dus dat zie ik nog, dat mensen bij ons dan in de gang. Uh, was een bank. En er was ook echt een kluis in huis. Dat was natuurlijk ook heel bijzonder. En daar kwamen de mensen dan, de tuinders. Het uh, was uh, waarschijnlijk vooral katholiek. De Boerenleenbank, dat was een katholieke bank. En die kwamen daar dan uh, s'avonds uh, met hun... Uh, van die langwerpige spaakbandboekjes had je. Hè? Uh, dat was een van zijn uh, taken. En nou ja, in dat gezin ben ik grootgebracht. Ik ja, was moeder... een van de ja, ah, het was die jongste van vier. Vier kinderen. Dus boven jou nog twee, drie kinderen? Ja, ja, ja. En nog twee broers en een zus... Ja, Mijn vader was de, was de jongste van een groot gezin, uh, zeker in Noord-Holland uh, grote gezinnen, was de allerjongste. Uh, mijn moeder was weer de oudste, thuis, tussen uh, mijn moeder en haar broer, zat dus bijvoorbeeld tien jaar. Dus we hadden ook een heel verschillende familie, van mijn moeders kant hoorden we bij de oudste en van de vaders kant was ik de allerjongste in de hele familie. Maar dat betekent tuinboot, dus jij moest als kleine jongen ook naar buiten toe meehelpen, distel steken, uh, kolen rapen en dergelijke. Uh, ja, je, ik hoor dat je als leek praat: kolen rapen <laughs> steken. <laughs> ja, ja. en steken. Ja, het was zwaar werk hoor, want dat is natuurlijk een hele. Maar je zware moest als kleine klein. jongen ook naar buiten? Ik heb dat wel gedaan, ja. ja. Zeker in vakantie, als vakantiewerk, om uh, aardappelen rooien, uh, aardappelen oprapen later. Uh, ging het allemaal machinaal. En als vakantiewerk deden we dat wel. Mooie ja, tijd? Ja. ja, dat is zeker ook een mooie tijd. Ja. En het verdiende ja, ook nog een ja, beetje? Ja, ook wel wat. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, dan ga je op een gegeven moment ga je van de lagere school naar de middelbare school. Was dat ook in Lange Dijk, de middelbare school? Nou, de overgang van de lagere school naar de middelbare school was nog niet zo simpel. Uh, in Langendijk was, wat ik me zeggen, een, een, uh, ja, het niveau van de lagere school was niet zo erg hoog. Uh, misschien hoefde dat ook niet. Voor die, ik praat over de jaren 50. Hè. Uh, de meeste van mijn klasgenoten die gingen ook niet door naar het vervolgonderwijs. Je had toen nog een zevende klas, een achtste klas. Hè. Voortgezet lager onderwijs. Uh, sommigen gingen naar een tuinbouwschool. Uh, we gingen van... Mijn klas denk ik maar een paar naar de MULO. En ik ging met nog een paar anderen naar wat dan heette het seminarium. Ik zou uh, uh, ik, ik ging priester worden. Uh, stop, stop, stop, stop. stop. <laughs> uh, uh, je, je zit uh, uh, het laatste jaar van de lagere school en dan uh. opeens zeg je, ik word priester. Ja, nou zo abrupt ging het <laughs> natuurlijk niet. Maar je vroeg even hoe de, hoe de overgang van de ene school naar de andere ging. Uh, dus om naar, naar vervolgonderwijs te gaan, in feite was het dan voor mij Hagenveld, het kleinste in Hagenveld, moest ik eerst nog een jaar uh, naar de lagere school in Alkmaar. Dat was een... Daar had je de broederschool en die had. Nou ja, dat was wat. Dat was wat, wat, wat beter van onderwijs. Ik had bijvoorbeeld in dijk nooit van een breuk. of van, van het ontleden van zinnen gehoord. Dat, dat hoefde natuurlijk ook niet. Dus ja, ik kwam met een grote achterstand. van de vijfde klas lagere school naar de zesde klas in Alkmaar. Dat is op zich al heel, een hele goede oefening in nederigheid. Want ik was. In Noorska ja, redelijk bij de, bij de eerste van de klas, maar ik begon daar in Alkmaar echt heel onderaan met uh, veel bijlessen, kon ik de overgang maken naar het vervolgonderwijs. We gaan even ja. naar de muziek luisteren. om erin te komen dan. Uh, The Gift van Gregorian. Nou, uh, het is geen Gregorianse muziek. Maar, maar ook... het is rustige muziek. Uh, uh, lief luisteraars, we zijn in gesprek met uh, Pastor Dick Duivens. Ik zeg het goed, Pastor. Maar hij is pastoor. Maar hij wil graag pastoor genoemd nee. worden. Dick Duijvers. Boze en, tongen zeggen overigens wat verschil. Je kunt er ook nog een grapje van maken. Dat de pastoor is een nul minder. Doordenkertje. Ja, maar zo ja, zou ik ja. het niet willen zeggen. dan <laughs> uh, ga ik je pastoor nee, nee, noemen. Nee, nee, nee. Ja, goed. Uh, Dick Duivers en de luisteraars. Die zullen denken. Misschien. Ik kan me niet voorstellen, Dick Duives. Hij is de pastoor van de Agatha-kerk hier in Zandvoort. En ook van de, de kerk in Aardehout. Antonius, ja. Antonius, ja. En hij gaat, in juni gaat hij officieel afscheid nemen van onze gemeente en de gemeente Aardehout. Maar we zijn hem niet kwijt, hoor. Hij blijft in de buurt dus. We weten waar die is en waar we een beroep op kunnen doen. Maar we zijn even in zijn geschiedenis aan het duiken. En we zijn gebleven dat hij van de lagere school naar Alkmaar ging. Want hij besloot om priester te gaan worden. Dan ben je twaalf jaar. En dan kom je thuis en dan zeg je tegen je moeder, ik word priester. Die viel van de stoel <lacht> Die viel van, hoe kom je op dat idee? Ja, ja. Nou, dat viel ze niet. Nee, dat viel ze niet. Maar ze keek natuurlijk wel daar wel van op. En je moeder uh, en zuster ook. Dus. Ja, ja, ja, ja. Maar vergeet natuurlijk niet, we leven in een heel andere tijd. In de jaren, wat was het? In de jaren 50. Hè? Uh, we hadden nog net het wat dan werd genoemd door Godfried als later. Het, uh, het rijke roomse leven was nog uh, volop uh, in beweging. En dat was ook de sfeer van die tijd natuurlijk. Dat je als twaalfjarige zou kiezen om priester te worden. Denk ik, dat is nu ook onbestaanbaar. En dat zou nu ook. Uh, ik zou het ook niemand aanraden. Om als je nu twaalf bent die keuze nu al te maken. Maar, maar wat, dat was, is, wat, was, wat was dan de dreiging? Ja, je zag ja. de pauze en je dacht, ik wil pauze. Nee, zo. dat was veel dichterbij natuurlijk. Dat was vooral uh, Lange Dijk waar ik woonde. En dat was mijn familie. Uh, ik was. Uh, te beginnen. Ik was misdinaar in de kerk, dus ik kende de kerk van binnenuit. Uh, ik zeg ook altijd, er was een soort virus bij mij in de familie ook. Ik had wel drie neven die priester waren. Ik had een oom, die was pastoor in de, in de duif trouwens. Hè. Zo ging de, de benoemingen van vroeger. De ja. bisschop die had pastoor duif in de duif gezet. En ik had een oom in, uh, in, in Belgisch Congo, zoals dat toen heette. Dus het, het was niet onbekend in onze familie. En bovendien uh, mijn vader, die helaas toen al overleden was. die is heel jong gestorven. Ik was zes toen hij overleed. Maar... Uh was een hele creatieve man euh, ook heel muzikaal Hij was organist geweest in de kerk mijn oom was daar de dirigent op het koor dus heel veel van de familie was verbonden van mijn ziel zal ik maar zeggen met, met het kerkgebeuren en ja veel van je leven speelde zich daar ook in af en als je dan, nou ja goed, wat, wat redelijk goed kon leren zal ik maar zeggen. dan uh, werd ook nog wel eens door de kapelaan van de prochie uh, gezegd. Goh, zou je daar niet eens aan denken? Is dat niks voor jou? Uh, niet dat ik uh, me gestuurd heb gevoeld, zo is het niet geweest. Maar ja, dat was dan ook wel eervol. En uh, alles wat er in de kerk gebeurde, dat, ja, dat sprak me wel aan. En dus je maakte een keuze voor uh, wat je als twaalfjarige in, in die kerk zag. Kon je toen al de consequenties overzien? Nee, wat dat natuurlijk, niet, natuurlijk, niet, nee, natuurlijk niet. Bovendien was natuurlijk de kerk heel, heel, veel, heel sterk verbonden met het maatschappelijk leven. De sport, de voetbalverenigingen, de, noem maar op toneel, alle zangverenigingen, de diakonie. Alles had, had, zijn, had zijn wortels ook vanuit de kerk. Dus uh, om priester, worden, priester te worden, dat, kon, dat zag er heel veelvormig uit. Je kon op vele manieren priester zijn in een kerk. Nou, misschien dat ik vooral het mooie, uh, het artistieke van, van, van de kerk... als je twaalf jaar bent, uh, dat je daar gevoelig voor bent. Dus zo heb je die keuze gemaakt. Maar die keuze, die ontwikkelt zich natuurlijk. Het blijft niet bij de droom van een twaalfjarige. Dus we, we kwamen ook, vergis vergeet je niet... Op Hagenveld, Klein Seminarie Hagenveld, met 120 jongens uit Noord-Holland, Zuid-Holland, die, uh, die priester wilden worden. We hadden vijf eerste klassen. Het was alleen klassen. jongens, he? geen ja, meisjes. Ja, ja, ja. vijf ja. eerste klassen op het Klein Seminarie Hagenveld. Dan dat is een, een heleboel. Hagenveld. Ja. En ik denk dat we aan het einde van die zes jaar, nou met z'n veertigen zoiets, doorgingen naar wat dan het Groot Seminarie heette. Dus in ja, nou, de loop van de waarom? jaren vielen er, er, er, viel er veel af, ja. Maar waarom? Nou, die uiteindelijk toch uh, niet, uh, niet hebben gekozen om door te gaan. Of uh, ja, ze ontwikkelden zich, ze werden puber en zagen andere dingen die ze veel spannender vonden. En, dus, uh, bovendien was het voor veel jongens uit Noord-Holland waar de mogelijkheden voor vervolgonderwijs niet zo groot uh, was... was het ook een manier om goed onderwijs te krijgen. Hagenveld was uh, toen ook een ja, school waar van alles kon gebeuren. Je had toneel, je had uh, jongerenvereniging. Uh, zoveel mogelijkheden waren er ook op het gebied van sport... En die er in, in de gewone scholen in Noord-Holland helemaal niet waren. Dus dat was ook uh, wat dat betreft... Uh, maar ik je ook een goede keuze. Ja. Je, je hebt de keuze gemaakt: van ja. ik ga ervoor ja. en ja. ik ga dat doen. En je bleef over. Ja. Uh, je deed er ook gymnasium. Het was een, voor mij een gymnasium. Ja. Ja, ik heb daar dus gymnasium Alfa gedaan. Ongelooflijk. Ja. En dan vervolgens ga je nog verder, dan ga je nog een keer naar boven. Ja, dat is natuurlijk ook een soort keuze die je dan aan het einde van die middelbare school maakt. En sommigen haakten dan af, of die zeiden ja, uiteindelijk heb ik toch door het onderwijs weer andere dingen leren ontdekken. Of zie ik meer dat ik in de talenkant door wil gaan. Of, uh, of sommigen die gingen medicijnen studeren. Uh, veel daarvan gingen wel door naar hoger onderwijs. En met een aantal gingen we dus door naar wat dan heette het seminarie. Allemaal nog intern toen in die tijd. Het eerste twee jaar filosofie. Kennis maken met een heel ander soort vak. En dan uh, daarna vier jaar, zoals dan heette, theologie. Theologicum. Met, uh, ja, en dan werd het natuurlijk al veel serieuzer. Hè. Het is natuurlijk ook niet zo dat je op de middelbare school al dagen priester zit te worden. Dat is ook heel vervelend. Ja, uh, je ontwikkelt ook. gewoon, je doet dan alle dingen mee. En, uh, ja. Het is altijd voor sport en voor uh, ontspanning. Ja, absoluut. En er werd ook wel kritisch gekeken. Sommige jongens die, ja, waar, waar de vroomheid zo van afstraalde... dat de leraar wel ingrepen zei: nou, je moet nog maar eens eventjes de wereld gaan verkennen... Uh, Even minder kan ook wel. Het was niet de hele dag in een klooster nee, zitten. en ja, ja. van s morgens vijf nee, nee, uur tot nee, s nachts nee, één nee, uur bezig zijn. Nee. nee, ik heb ook niet gekozen voor een klooster. Dat nee. is natuurlijk ook nog weer wat anders. Ik ja. ben niet lid van een orde of zo. Ik ben geen pater geworden. Geen ja. Franciscaan of Augustijn of, uh, of Jezuïet. Ja. Maar wij werden dus, wat het dan heette. wereldheer, seculiere priesters. verbonden aan een, uh, aan een bisdom. Ja, dus ons werktrein zou ook altijd zijn uh, het Bistom waar je aan verbonden bent. Bistom Haarlem. In uh, de tijd van mijn studie werden, uh, was het Bistom Haarlem nog groot. Was het nog uh, Noord-Holland, Zuid-Holland, Deel van Zeeland. Later is dat afgesplitst in verschillende Bistommen. Haarlem, Rotterdam, Deel van Zeeland, Gina Breda. Dus mijn werktrein zou eigenlijk Noord-Holland zijn. Uh, vrij beperkt eigenlijk toch wel. Maar dan zit maar goed, je in Warmond. en Wat ik me dan ja. afvraag, en ik, ik mag het nu stellen, eh, dan zit je in Warmond. Jongens komen op een gegeven moment in puberteit hè. nooit een, een aandacht gehad voor een vriendin of zomaar... Ja, zeker ontwikkelt zich dat ook natuurlijk. Ja, ja dat, dat, dat, die, die ontwikkeling maak je jezelf ook mee. Maar je maakt een en, keuze. Ja, ja. En, maar dat is ook nog weer voor ieder verschillend, denk ik. Ik geloof dat ik er in mijn studententijd niet zo ontzettend mee bezig was, eerlijk gezegd. Uh, was het voor mij niet zo'n heel erg probleem. Uh, je, je moet het ook een beetje van nature hebben, geloof ik. Om, om wat alleen te kunnen zijn. En toch ook wel, uh, wel vriendschap. Ik had dus wel, wel uh, met een aantal uh, hele dikke vrienden waren, zou ik maar zeggen. Dus ik heb wel ervaren wat... wat Vriendschap is solidariteit. Uh, en hoe dik, dik en dun gaat voor mensen. Zo Dat, dat heb ik echt, uh, echt ervaren in mijn leven. Maar de keuze te maken voor uh, één speciaal iemand. Uh, dat heb ik niet gedaan. En... Dat vind ik knap. <laughs> ja, dat wil niet zeggen dat je natuurlijk nooit die gevoelens hebt gehad. Ik denk dat ik, uh, als ik er nu op terugkijk. Vind ik het gewoon ook wel jammer dat ik niet, uh, niet grootvader ben geworden of zo. Ja, precies. Zoiets. Dat, ja. ja, dat zou... Dat vind, ik wel heel, ja. dat vind ik in mezelf een gemis. Maar daar ja, staan ook zoveel andere dingen tegenover. Ik begrijp ook hoor, dat uh, een aantal collega's... ook na hun wijding pas uh, voor een, uh, een probleem hebben gestaan... of, of een keuze hebben gestaan. Dan ga ik wel door? Is dit eigenlijk wel wat ik aan kan? Hè? Er zijn ook zeker collega's die, uh, voor wie het beter was dat ze niet verder alleen door het leven zouden gaan. Ja. En daar heb ik ook wel respect voor ook, uh, voor de keuze die zij later gemaakt hebben. Oké, okay, dan hebben we warm mond. Uh, dan moet je een scriptie maken. Want je moet uh, de studie afsluiten. Ja. ja. Dat heb je gedaan. <laughs> dat heb ik gedaan? Ja. Over de ontwikkeling van de geloofstraditie. <laughs> ik heb mijn huiswerk gedaan. Oh, ik hoor het, ja. ja. ja. In het werk van John Henry Newman... Vertel er iets ja, over. Ja. Ja. Nou, ik ben uh, erg uh, geïmponeerd geweest. Je zou kunnen zeggen... Er zijn een paar mensen die uh, in mijn leven... Een soort kerkvader zijn geworden. De, dat was de, de... Onze eigen Nederlandse... Eigen tijdse theoloog Schillebeeks. Edward Schillebeeks heb ik een hele grote bewondering voor. En zijn werk heb ik ook... Uh, betrekkelijk goed gevolgd. Een andere persoon... In de geschiedenis was John Henry Newman. Uh, uit, uh, uit Engeland... Een, Toevallig is hij dit, vorig jaar is hij, uh, zoals het dan heet, zalig verklaard. <laughs> maar dat, dat klinkt zo zalig. Maar John Henry Newman was een heel bijzonder iemand. Die uh, was uh, oorspronkelijk Anglicaans priester. En die uh, was lid van de zogenaamde Oxford-beweging, Oxford, Oxford Movement. Uh, in die Anglicaanse uh, kerk van de jaren, zo rond. Uh, ja, 1800. Dat is ook wel een beetje... in die beweging van Newman vonden ze dat ze wat van het oorspronkelijke kerk zijn waren afgedwaald. Ik maar zeggen. Dat is een erg burgerlijke kerk geworden. En die begon weer opnieuw met een aantal collega's een beweging. Een aan een soort herbronning van waar zijn, liggen eigenlijk onze wortels? Waar gaat het eigenlijk over in de kerk? En hoe heeft het zich ontwikkeld tot wat we nu zijn? Je kan je iets voorstellen bij zo'n Engelse kerk met veel pracht en praal. En uh, ja, wat is het allemaal nog? Schitterend gezongen, maar waar staat het eigenlijk voor? En Newman, dat uh, is een echte intellectueel en die, die veel uh, studie heeft gemaakt... met name van de eerste eeuw christendom, heeft dus de development, de ontwikkeling... hoe uh, nou, de kerk zich ontwikkelt wat eigenlijk de taken zijn van de kerk... En hoe de verhouding, de hiërarchie, de kerk zich ontwikkeld heeft. Dat heeft hij bestudeerd. En zelf heeft hij toen de keuze gemaakt om katholiek priester te worden. En je bent en... er ook geweest om daar een locatie te bekijken. En... Ja, ja, ja. Helemaal in Ja, In Oxford geweest. Ja. Heel is. bijzonder. Daar heeft hij ook gewerkt. En dan komt op 4 juni 1966 het moment dat je tot priester wordt gewijd. Ja, voordat we het over praten gaan we even naar de muziek. Zanne neemt je mee naar een bank aan het water. Duizend schepen gaan voorbij en toch wordt het maar het later. En je weet dat ze te gek is, want daarom zit je naast haar en ze geeft je bepermuntjes, want ze geeft je graag iets tastbaars. En net als je haar wilt zijn, ik kan jou geen liefde geven. Komt heel de stad tot leven, en hoor je mail schreeuwen, Je hebt steeds van haar gehouden. En je wilt wel met haar meegaan, samen aan. Maar wel vertrouwen, want ze houdt al jouw gedachten in haar hand. En Jezus was een visser, die het water zo vertrouwde, dat hij zomaar overzeed, omdat hij had leren houden. Waarin niemand kan verdrinken, hij zei, als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken, maar de hemel was open, toen zijn En u luistert uh, natuurlijk naar Suzanne van uh, Herman van Veen. Uh, lieve luisteraars, mijn naam is Pieter Janstra en dit is het programma ZFM Oud-Zandvoort. Wij zijn in gesprek met uh, Pastor uh, Dick Duivis over zijn uh, lange periode dat hij voor de kerk is bezig geweest. En heeft u vragen of opmerkingen, u kunt ons rechtstreeks in de uitzending bellen 023 57 30 39 303. 9, u kunt ons rechtstreeks bellen en dan komt hij in de uitstelling als u vragen of opmerkingen heeft aan Dick Duivens. Dick, we ze hebben uh, lang gepraat over uh, je opleiding, maar dan is het moment zover. Op 4 juni 1966, dus weer een lange tijd geleden, ja, ja. word je tot priester gewijd voor het bisdom Harlem. Hoe ging zoiets? Hoe gaat dat in die tijd? Hoe ging dat? Uh, dat speelde zich af in de kathedraal, in de Leidse Vaart, in de Bavo-kathedraal. Het bijzondere was in, die, uh, in 1966 dat uh, de bischop was overleden. We hadden geen bischop in het in Haarlem. Monsieur Dodewaard was toen de bischop en die uh, was overleden. Dus het was eigenlijk vakant, de zetel was vakant. Ik ben toen gewijd door de bischop van, Nier, van uh, Groningen. Dat was uh, bischop Nierman, uh, een tijdje later is uh, Zwartkruis, Bistop Zwartkruis uh, in Haarlem gekomen. Nou, dat speelt zich af in de, in de kathedraal. Uh, wij gingen dus vanaf van Wallenmot. En daar met 30 collega's? Ja, vrienden. dus vooral van de van de... Nee, we waren met 16, 14, 14 van het Bistom Haarlem ja. bij wij uh, bij jaargenoten van mij gewijd. Ja, dat is op zich een, uh, een hele indrukwekkende plechtigheid natuurlijk binnen de, binnen de kathedraal. Ja, het begint met een uh, soort intocht, een uh, naar binnen. En uh, dan één uh, moment wat heel indrukwekkend altijd is, dat je met z'n veertienen plat op de grond ligt, hè? als een soort tijdens het, uh, het gebed van, van de gemeente uit uh, van degenen die voorgangers zijn. Een ander bekend moment is dat je, er is ook altijd een hele kring van collega's omheen die je dan de hand oplegt. Dus als een soort symboliek van de geest die doorgegeven wordt. Ook door je voorgangers, door je collega's in het ambt. En zo ga je langs iedereen. Um, liturgisch gezien krijg je ook uh, dan de gewaden aangetrokken die je horen bij het ambt. Uh, nou ja, zo... Uh... Is dat een plechtigheid Emotioneel van zo'n moment paar, ook voor paar... je moeder en je broers. En ja, dus. dat was toen, uh, na afloop, uh, zo heette dat dan, dan mocht je de eerste zegen geven aan dat... die ging dan naar, uh, naar je familie en naar degene die vanuit je uh, dorp daar ook, uh, ook mee gekomen waren, naar de kathedraal. Dus iedereen kreeg een eigen kapelletje. Je hebt veel kapelletjes en altaartjes in de, in de kathedraal. Dan kreeg je dat toegewezen en daar was je even... Met elkaar, met familie en ik dan met mijn moeder en uh, zus en broers. Uh, en andere leden van de familie, maar ook Prochianen uit, uh, uit Noord-Germaal. En dat was het moment van de, van de eerste zegen. Maar dan ben je 24? Dan ben je 24, ja. ja. Ik was ook, ik hoorde het ook echt bij de jongste. Ja. En dan? Ja, ja. want dan ja, dan ja, ja. De, de, die, die zondag is achter de rug, 4 juni, en dan op maandag, en wat dan? Nou, dat was zaterdag, die, die priesterwijding en de zondag erop, dan werd je, ja, dat was in die tijd nog, werd je ingehaald, zoals dat heette, in, in, in, dus het hele dorp stond op zijn kop, ik ben nog echt op een ouderwetse manier, in een grote open auto uh, door het dorp gehaald, met fanfare ervoor, en uh, bruidjes, en, en verkenners, en, nou ja, het hele dorp vlacht, en de, dan zondag, dan had je, was dat dan heette, de eerste mis van de neomist, een, een de priester heette een neomist. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat was dan 1966, ik had daar, en wij, jaargenoten van mij, hadden daar toen al heel veel dubbele gevoelens over. Hè. Kijk, vroeger, je werd een beetje ingehaald op de ouderwetse manier van, van, van de nieuwe priester. En je had nog niks gepresteerd, je, had, je was lang van huis geweest, je had een studie gedaan, natuurlijk wel wat stages gelopen, maar en bovendien waren we priester geworden in een tijd, in de jaren zestig die zo heel tumultueus was waarvan alles op zijn kop stond uh, democratisering opstanden in de stad, Roobommen bij het paleis uh, Amsterdam, bij het Lievertje uh, dat was de, de sfeer waarin wij uh, toen priester werden en daar waren we zelf ook, ook deel van. Het is niet zo dat, dat we dat van ver zagen, maar die opstand die hadden we zelf ook een beetje meegemaakt en mee veroorzaakt binnen onze eigen opleiding ook. Dus we wilden ook uit die, uit die muren en uit de beslotenheid van, van zo'n en. Dat, dat, dat was ook zo. Dus om dan als een priester ingehaald worden als, nou ja, hè, met alle referentie die je sowieso kreeg, terwijl je nog niks gepresteerd had, dat, dat was wel heel dubbel en dat uh, maar, vonden we eigenlijk je bent, al een beetje priester, achterhaald. Je bent ingehaald en vervolgens ging je meteen aan de slag ja. in Nieuwendam. Ja, de ik ben dus mijn eerste benoemingsplek was uh, Amsterdam, -Noord. Amsterdam Noord. Ja, dat was best heel bijzonder. Ja. Zonder levenservaring en dan moet je aan de bak. Ja, precies. En er was ook nog geen, uh, geen, geen kerk waar alles, uh, alles kant en klaar is. We hadden een noodkerk. Het dus was een, een wijk in opbouw. En ik moet zeggen dat dat wel heel, heel heilzaam is geweest voor mij... om, uh, om op die manier... Uh, ik ben er al te dankbaar voor dat, dat die benoeming op die plek is geweest. Soms werd je dan in een, in een heel katholiek plaatsje benoemd als eerste uh, kapelaan. Maar ik werd dus midden in, in zo'n nieuwbalwijk hè, geplaatst. En dat, was, wel... en dat was succesvol. Want in 1971 ging je meteen door naar het team Haarlem Schalkwijk. Schalkwijk. Ja. Ja. En dat heb je lang gedaan. Uh, ja. zeven, zeventien 17 jaar, ja. ja. ja. Nee, het is ook goed dat je de eerste plek waar je zit, hoewel ik nog heel veel herinneringen heb, juist aan je eerste liefde misschien, uh, ja. uh, maar dat het niet al te lang is geweest. Ik was toen bij een pastoor in Amsterdam-Noord, die we zeggen nog een beetje van de wetse inslag was. Maar waar ik wel uh, de gewone dingen van het vak goed geleerd heb, zal ik maar zeggen. Die. En hij leerde ook een beetje van mij. Uh. Misschien is het wel leuk om één conflictje te noemen. Ja. Dat kan ik me nog als de dag van gisteren herinneren. Bijvoorbeeld, bij een, bij een, als iemand begraven werd. dan was het in de katholieke kerk niet gebruikelijk. om dan iets persoonlijks te zeggen. of, of een preek te houden over de persoon zelf. Want, nou ja, dat was het gewoon een uitvaart mis voor de zielenrust van de overleden. Maar het ging om een man die. Een jonge vent. die bij mij in de, in de jongerenvereniging zat. die was omgekomen door een spoor. werkte bij het spoor. en had daar een ongeluk gehad. Nou, een grote verwarring natuurlijk. Het was mijn eerste begrafenis. Hey, jeetje, wat moet ik nou toch zeggen? Hoe moet ik hier een. een hè? Kan ik had toch niet een algemeen praatje houden van. Uh, God is goed en uh, God hebben zijn ziel. Dat is, nou, zo voelde ook niemand dat en ik ook niet. En, dus ik had een klein uh, verslagje gemaakt. Ik ging naar de pastoor en zei: Goh, weet je, dat eens bekijken. Wat vind je ervan? Nou, ik zag hem rood worden. Hij <laughs> blies zich op. Hij uh, dus, uh, Jullie jonge priesters, jullie zijn zo. Uh, je wilt daar een beetje de blitz maken, zeker. Met, met, uh, omdat ik daar iets persoonlijks ging zeggen. Nou, dus, ik had dat helemaal niet verwacht. En het was heel verre van mij. En, uh, maar goed, hij, hij, hij bedaarde. Dus, hij uh, zei: Goed, ik vind het goed. Oké. Okay. Maar op één voorwaarde. Maar dan ook bij ieder oud wijf. En <laughs> ja, dat heb je ook gedaan. Nou. Ja, en dat ging je zelf ook doen. Dat ging je zelf leuk, ook doen. Leuk. Ja, ja. Maar goed, na Schalkwijk kom je in 88 hier in Zandvoort. Bij de Agatha en Antonius Paulus theorie. Ja, ja. ja, het was dan de, dan de tijd je, dat Pastor Kaandorp hier, hier. die ging weg. Die, was, die uh, ging met pensioen. Ja. Um, uh, bovendien was er uh, al een beweging, ook in het hele bisdom van meer samen. Zullen ze zelf naar zo'n functie of wordt dat door de Bischop bepaald? Uh, nee. uh, uiteindelijk. Uh, Dick, wel. jij gaat naar Zandvoort morgen. Nee, nee, nee. nee, ja. nee ik had helemaal nooit gedacht dat, dat, men, uh, ja, dat ik hier nog eens zou, zou werken in Zandvoort. Nou, nee. wie bepaalt dat? Uh, uiteindelijk de Bischop. Maar het werd bemiddeld door, wat dan heet, de deken. Dat is een beetje het hoofd van de regio, van een aantal parochies. Maar samen. die zegt tegen jou op een avond, kom eens even langs, Ja, Ja, die is Je ja, ja, ja, gaat morgen verhuizen ja, ja. en zo. Nee, dat zo is niet gegaan. Toen ging het al niet meer dat je een brief in de bus krijgt van morgen inpakken en wegwezen. <laughs> nee, dat ging in overleg. Okay. En ik had ook mee kunnen zeggen. En, uh... Maar nou ja, en je je dan, dan zeg je zelf, God, ik ben 17 jaar in Schalkwijk, het is ook goed om weer eens, uh, weer eens weg te gaan, een andere uitdaging aan te pakken. En toen kwam ik in Zandvoort, ja, waar uh, dus Kaandorp wegging, en uh, op termijn wist ik dat een andere collega, dat was toen pastor van der Meer in, uh, in Adenhout. in de kerk van de Helmlaan, Paulus, ook op vrij korte termijn weg zou gaan. En dat die parochies samen moesten gaan werken. Er was al een begin van samenwerking. Maar dat zou dan worden uitgebreid. Dus ik werd benoemd voor meerdere parochies tegelijk. Agatha, Antonius en Paulus. Wij noemen die parochies samen de aap. De aap parochies. En van der Meer is toen ook vrij snel weggegaan. En daarvoor in de plaats is gekomen een werkster, de eerste vrouwelijke pastor hier in deze parochies, was ook zeker voor Adenhout ook heel Vrouw, nieuw. En, nee, dat was Clementine van Polsliet, is mijn collega. We stoppen even, we gaan even naar de muziek. De kroningsmessen, kijk, wat vond je van deze? Ja, ja, ja, ja. Nou, daar heb ik hele goede herinneringen aan. De kroningsmessen, trouwens, veel katholieken zullen dat herkennen. Uh, wat jij zei, 17 jaar ben ik in Schalkwijk geweest. En daar is nog steeds een heel mooi koor, Cantate uh, Domino. Vroeger onder leiding van, uh, van, uh, van Goosens, kapper Goosens. Uh, de vader van uh, Goosens in, in, in de kapper in Noord. En die is hier trouwens ook nog in de Agatha-kerk in de oorlogtijd en daarna organist geweest. En die uh, leidde tot aan zijn dood, bijna. Uh, het koorkantaten domen. En een van de stukken op het repertoire, uh, wat ik dus heel dik was in Schalkweg gehoord heb, was deze mis. De kreuningsmessen van Mozart. Nu je het toch over koor hebt. Jij bent uh, mede oprichter uh, van het Nederlands liturgisch koor. Dat deed je in 1972. Uh, ja, ja, ja, ja. er was dus... een hele omwenteling in onze kerk. Uh, bestaat om... dat nog steeds? Ja, dat bestaat nog steeds. Ja. En af en toe ga je ook naar de uitvoeringen? Nee, dat is, ja, dat is gewoon opgenomen in Schalkwijk in het rooster van de ene keer is, is dat koor en dan is er weer Cantate Domino en dan is er weer een kinderkoor, jongerenkoor hebben ze daar ook nog. Maar je hebt heel wat gedaan Just... dat je ook de oprichter bent van het Nederlands liturgisch koor. <laughs> ongelooflijk. We gaan even terug, want je wordt benoemd in Zandvoort. De... Ja. En uh, ja, dan krijg je opeens een, een driedubbele gemeente. De Paulus, uh, alles komt bij Antonius, Agatha. Schrik je daar niet van? van? Waar ben ik aan begonnen? Ja, ik vond vooral de overgang heel erg groot... ...van een, een Schalkwijk was natuurlijk ook een nieuwbouwwijk... ...waar mensen, die heb ik ook zien groeien en zien bouwen en uh, zien opkomen. En mensen kwamen er allemaal van, van Heinde ver vandaan. Natuurlijk veel uit Haarlem. Maar mensen kenden elkaar niet van huis uit. Behalve dat stukje van oud Schalkwijk wat nog aan de rand was. Dus ik heb altijd gewerkt in, in een proggie die, die opgebouwd werd... Hoe mensen die zeiden: Was vind je dat nou leuk? Ja, dat vond ik leuk. Dat, uh, ik had geen hekel aan die Nieuwe wijken. En in Zandvoort en Antonis daar woonden mensen al. Uh, <laughs> al hele periodes. En iedereen was familie van elkaar. En. Nou, dat was echt een grote overgang. En nog steeds verwonder ik me soms over dingen. zeg zeg, Oh, zit dat zo? <laughs> uh, hoe alle banden en uh, links tussen de families zo liggen. Uh. Maar daar ben ik wel uh, in gegroeid. Van huis uit kende ik. Ben ik natuurlijk ook een dorpeling waar iedereen iedereen kent. Dus uh, op zich uh, raakte ik daar ook wel gauw, uh, gauw in thuis. Wat is je mening over Zonvoort Bentveld? Je gevoelens. Want ik heb het gevoel dat de Zonvoorters uh, uitermate warm over jou spreken. En denken. ...over je werk en hoe je dat doet? Nou ja, dat is heel mooi om te horen natuurlijk. Dat, dat, nou, ik ben hier ook graag. Dus dat, dat, dat, dat, hopelijk hebben we dan wederzijds dat gevoel wel. Van de andere kant heb ik ook niet het idee dat ik heel Zandvoort door heb en ken... ...en overal op allerlei gebieden in Zandvoort nou, nou betrokken ben geweest. Dat is ook weer niet zo. Maar uh... nou, ik heb me altijd wel, wel thuis gevoeld, ja. Ja. Ik herhaal ik alleen maar even de stemmen die ik in de afgelopen dagen hoorde toen ik dit aankondigde, dit programma. Van een heleboel mensen weten niet wat je achter de schermen allemaal doet. Uh, uh, uh, zo gigantisch veel werk op zondag dat je nou even weer in het autootje stapt en naar mensen in Bentveld gaat om de communie uit te reiken Of naar Aardenhout of naar Zandvoort. Uh, uh, allemaal werk achter de schermen. Ja, het is natuurlijk ook veel, veel, je kunt je werk alleen maar doen, ook in verbondenheid met mensen. Onze parochie bestaat natuurlijk, zoals ook de, de natuurlijk vooral ook uit vrijwilligers. Je bent met medewerkers, je kan onmogelijk in je eentje een parochie in stand houden. Dus veel van je werk is ook het mee optrekken, het begeleiden, het zoeken van, van vrijwilligers. Uh, nou ja, mijn werk bestaat natuurlijk niet alleen uit, uh, uit, uit de kerk. Sommige kinderen die dan in de kerk komen, die vragen wel eens, woont u ook hier? <laughs> nee, ik woon niet in de kerk. Uh, misschien is het het, het, het, uh, het makkelijkste om te onthouden. Uh, ons werk, mijn werk bestaat eigenlijk voor, voor een deel uit de drieslag van drie dingen. Uh, ik noem het altijd maar dienen diakonie eh. ...dienen, eh, de zorg voor elkaar... Eh, ...en dat kan dichtbij zijn... zieken dat kan huisbezoek zijn... ...het kan ook... Eh, ...zorg voor mensen buiten... ...prochies wereldwijd... Eh, ...op gebied van ontwikkeling, vrede... ...projecten die je met elkaar als hebt... ...dienen, leren... ...leren... Eh, ...de kategezen... Eh, ...toerusting van mensen... ...van kinderen, voorbereiding, eerste communies... Eh, nou ja, ook in allerlei takken en vieren. Dat, zijn de, dat is eigenlijk de slag in, in, in, in, in mijn werk. En ik denk dat het ook in, in die volgorde moet worden gezegd. Dus dienen, daar gaat het alleen. Dat, dat is het allerbelangrijkste kerk die, die niet wil dienen, die dient nergens voor, zou ik maar zeggen. Dus dat is echt het belangrijkste. En vieren, nou ja, dat is ook natuurlijk ook een hele belangrijke poot van ons werk. Vieren, daar zijn katholieken misschien ook wel weer goed in, om op alle mogelijke levensmomenten er iets van te maken. En uh... Juist ook de aanwezigheid van. zeg als je nou. Ja, wie is God? Daar hebben we waarschijnlijk ook allemaal onze eigen gedachten. en ervaringen mee. Maar dat God toch betrokken is bij alle levensmomenten. van lief en leed, van geboorte tot en met dood. bij jubilea. maar ook de grote feesten door het jaar: van uh, Kerst, Pasen, Pinksteren. Uh, die natuurlijk ook te maken hebben met. Uh, de levensmomenten. Denk, uh, uh. jij was uh, in, in het verleden. Kon je ook kritisch zijn naar de katholieke kerk? Rooms-katholieke kerk? Uh, ik kan me herinneren dat jij een keer een, een, een communiqué hebt voorgelezen over het bisdom Bos uh, In zaken uh, homo die niet aan het, de communie mochten deelnemen. Ook uh, in, in, in, dat je duidelijk hebt gezegd. Want ik neem afstand van wat er allemaal op uh, narigheid is geweest tussen postoeren, verleden en dergelijke. Je bent er heel duidelijk in geweest. Ja. Is je dat ook in dank afgenomen door de kardinalen, de priesters en dergelijke? <laughs> ja, dat weet ik niet. Uh, ik denk wel dat het erg belangrijk is dat je in bepaalde opzichten ook inderdaad voor jezelf ook stelling moet nemen... Uh, uh, het is natuurlijk duidelijk dat, met name in, ja, in deze periode dat ik wegga, er een aantal hele moeilijke dingen in, in, in onze kerk naar boven zijn gekomen. Die, ja, waar ik ook heel veel, veel moeite mee heb. En waar je ook stelling mee moet nemen. Denk bijvoorbeeld aan seksueel misbruik. Wat, ja. wat, wat uh, natuurlijk een, voor het eerst dat er echt de aandacht naar, naar slachtoffers is gekomen. En nou, dat. dat, dat daar ben ik het ook helemaal mee eens en ik vind, ja, daar we ook daar heel duidelijk in zijn. Die ik, ook stelling naar, ja. ik, ik, ik wil daar een positief einde toe. Ja? Als je terugkijkt nu op je 70 jaar en je naderende afscheid op 10 juni aanstaande en je kijkt terug, zou je dezelfde beslissing hebben genomen? Nou, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik, ik ben geneigd om te zeggen ja, de, de, omdat ik gewoon uh, mijn werk ja. uh, natuurlijk altijd heel fantastisch heb gevonden. Ik wil niet zeggen dat alle aspecten ervan allemaal even mooi zijn geweest. Maar uh, ik kijk goed, heel goed terug op mijn leven, ja. En ook op de keuze die ik heb gemaakt, daar heb ik absoluut geen spijt van. Maar zou je een positief advies kunnen geven aan jongens van 12 jaar van, denk er eens over na? Nou, ik zou ze niet uh, geven aan jongens van 12 jaar. Ik zou zeggen, wacht nog even. Uh, ik denk wel, uh, ik zou misschien eerder een advies kunnen geven aan mensen die uh, al iets van een beroepsleven hebben gehad, hè, maar ook soms een andere keuze in een beroep willen maken. Dus als je al een beetje beroepsachtergrond hebt, bijvoorbeeld rond je dertigste, om nog eens een keuze te maken in richting pastoraat. Ik denk Prachtig. dat dan, nou, dan heb je, neem je een heel stuk ervaring al mee. En ik denk dat dat een, een pre is om, uh, om in het pastoraat uh, werkzaam te zijn. Als ik nog even terugkijk naar al je voorgangers. Want je hebt er heel wat gehad? Vanaf de oorlog, kan je wat namen noemen? Uh, vanaf de oorlog, nou, uh, van Diepen, pastor van Diepen... Hij was natuurlijk een hele gedreven man. De geest van verdiepen die waart hier en daar dan wel een beetje rond geloof ik. Ik hoorde dan wel eens verhalen. Dat was echt de type pastoor die nog wel naar mensen toe ging van... Uh, de kinderzegen. Hè? Is het, zou het weer niet dus zo tijd moeten zijn onwinkt. dat de tijd komt? Wat ik me niet kan voorstellen. Ik snap niet hoe iemand de brutaliteit heeft om zoiets te doen. Maar dat kwam voor. Overigens denk ik voor hem uit goede bedoelingen. En die, ja, dat was echt een zeloot. Daarna kwam Kleofars. Bestel Kleofars. Uh, die heeft wel een omslag gemaakt in het dorp. Ik denk dat zijn naam wel een beetje onderschat is. Uh, die kwam uit Amsterdam. Het een van de grootste progies van Amsterdam. En die zou de laatste jaren van zijn leven hier nog uh, werken. En uh, die heeft uh, op, bijvoorbeeld op het gebied van ecumenen, samenwerking met kerk veel uh, betekend. En nou natuurlijk niet te vergeten, bestel Kaandorp. Die ja. lieve man. En die kende, daar heb ik hem om benijd, die... Uh, Kende tot uh, al jaren dat hij al weg was. Nog iedereen bij naam. Ja. Van groot tot klein. Nou, dat vond ik zo fantastisch. Dat heb ik niet hoor. Die, die, die kennis. En die... Daar heb ik hem echt op benijd. En, ja, Heeft natuurlijk ook heel veel jaren goed werk gedaan. Dik we komen aan het einde van dit uurtje. Je ziet hoe snel het gaat. Ongelooflijk. <laughs> Want ik heb nog zo verschrikkelijk veel oh, yeah. vragen aan nou, je. Nou. En je bent zo'n sympathieke man. Zonder uh, zal je missen. ...zal je heel erg missen. En over tien jaar praten we nog steeds over je. En nog langer misschien. Nou. Blijf alsjeblieft gezond. Dank je, dank je. En we wensen je het allerbeste bij voor de toekomst. En uh, nogmaals, we missen je nu al. Dank je wel voor je komst. Lieve luisteraars, dit was uh, ZFM Oud Zandvoert. Volgende week hebben we een verrassing. U hoort dat in de komende dagen van ons. En de week erop een, ...een gesprekje krijgen we dan uh, tussen... Een paar mensen en dan gaan we de winkels bepraten op de Grote Krocht. Die zaten daar in het verleden. U hoort er alles van. Ik wens u in ieder geval nu een fijn weekend toe. Tot ziens en tot horens.